Dankjewel. Um, <coughs> Mooi lied, uh, spannend onderwerp. En ik wil beginnen vanmorgen uh, met een spannende vraag: um, Ben jij trots op Nederland? Wat vind jij van de cultuur waarin je leeft? En laten we daar maar gewoon echt even met elkaar over gaan praten. Even met de mensen om je heen. Zijn jij trots op Nederland? Even een minuutje. Denk er maar zo over na. <laughs> goedag gezellig ja Mensen, mensen, volgens mij zijn, uh, zijn we allemaal heel van wakker. <laughs> misschien, uh, misschien één, twee reacties van mensen en dan, uh, wie wil iets delen over wat er uh, boven kwam? Zijn we trots op Nederland? Dave. Oké, okay. okay, dus dat zijn dingen waar je heel trots bent op Nederland. Oké, okay, ja, dankjewel. Nog reactie van iemand? Peter. Okay. Okay. Ja, ik denk dat okay. we best trots moeten zijn op Nederland. Oké. Okay. Oké, ja. Oké, oké. Goed, dank je, dank je wel. We, we laten het allemaal staan. Ja. Ja, uh, uh, oké, okay. er, er is ook een andere kant. Ja, oké. Okay. Goed, uh, uh, voor, nu, voor nu voldoende. We, we, zijn denken, we hebben allemaal de, de aanslagen in Parijs meegekregen. Dat, dat doet heel veel met je, dat roept heftige emoties op, uh, uh, grote meningen overal. Uh, mensen komen bij elkaar, maar het dwingt je ook om na te denken. Um, ergens zijn twee jongens, uh, en waarschijnlijk nog veel grotere groepen, in hun geloof, in hun waarden, in hun overtuigingen, helemaal tegenover de samenleving komen te staan. En dat roept voor ons allemaal de vraag op, zeker als gelovigen, hoe verhoud ik mij tot de samenleving om me heen? En misschien, als je niet gelovig bent, is afgelopen week jouw weerzin tegen alles wat met geloof en religie te maken heeft wel weer enorm gevoed. Um, in, het, in het kader van ons jaarthema, Marian zei het al, het die diep Scipelschap, het volgen van Jezus in het dagelijks leven, gaat het over uh, hoe verhouden wij ons, uh, hoe verhoudt het christelijk geloof, hoe verhouden christenen zich volgens de Bijbel ten opzichte van de wereld om ze heen. En daar is de Bijbel op het eerste gezicht nogal dubbel over. Aan de ene kant stuurt de Bijbel ons de wereld in. Zijn we rentmeesters? Zijn we het zout van de aarde? Is het christendom zeer missionair? En tegelijkertijd zegt Petrus vanmorgen tegen ons dat wij zijn als vreemdelingen die ver van huis zijn. En zegt Paulus ergens anders dat ons burgerschap in de hemel is en dat wij geen blijvende stad hier op aarde hebben. Wat zegt de Bijbel? Waar stuurt de Bijbel ons naartoe en wat roept dat bij ons op? Marian deelt net dat, zeg maar, dat hele idee van vreemdeling zijn en anders zijn, dat dat vooral weerstand oproept. Waarom moeten we altijd anders zijn? Ik wil hem niet anders zijn. Ik wil je eens er naartoe? Maar ik kan me ook voorstellen dat het helemaal de andere reactie oproept. He, moeten we niet in deze tijd juist als christenen voor dingen durven staan? Is het niet heel eng dat we naar de wereld toe kruipen? Is het ook niet veel fijner en veel veiliger om een mooie wereld te creëren hierbinnen samen? Welke weg wijst de Bijbel ons? En voordat we rechtstreeks naar een antwoord gaan, eh, nemen we een, een flinke aanloop en gaan we praten over drie eh, Bijbelse vooronderstellingen. Als het over dit onderwerp gaat. En de eerste Bijbelse vooronderstelling is Jezus regeert. De Bijbel zegt in Efeze bijvoorbeeld, dat God Jezus geplaatst heeft aan zijn rechterhand, boven alles. En dat alle machten en krachten in deze wereld onder zijn voeten liggen. En de Bijbel zegt niet dat dat iets is wat God ooit in de toekomst een keer gaat doen, nee. De Bijbel zegt heel duidelijk, dat is iets wat God heeft gedaan. Jezus regeert over deze wereld. En ergens als je de Bijbel leest, zal je ontdekken dat de Bijbel voortdurend speelt met tijd. Het gaat in de Bijbel over de huidige tijd, de tijd waarin we nu leven, waarin verdriet is en waarin lijden is. En waar mensen er een puinhoop van maken en waarin aanslagen worden gepleegd. En er is een tijd die komt, als Jezus regeert. En als alle tranen van de ogen zijn afgewist en als zijn vrede en recht de wereld vervullen. Maar, zegt het Nieuwe Testament, het grote wonder, het grote nieuws van het verhaal van Jezus is dat Hij die tijd die komt, heeft binnengebracht midden in de huidige tijd. En dat iedereen die zich verbindt aan Jezus vanaf dat moment leeft in twee tijden tegelijkertijd. Wanneer je verbindt aan Jezus, leef je nog steeds in de huidige tijd met verdriet en lijden. Maar tegelijkertijd ben je op heel veel manieren overgebracht naar de tijd die komt. Leef je al dan, wij zijn al kinderen van God. We mogen thuiskomen bij onze Vader. Wij zijn al vergeven, het oordeel is al voorbij. Wij leven al onder de heerschappij van Jezus. We zijn al vervuld met zijn geest. En ooit in de toekomst komt er een moment dat Jezus weerkeert. En dat de tijd die komt er helemaal zal zijn en de aarde zal vullen. Maar tot die tijd leeft een christen altijd in twee tijden tegelijkertijd. En het is goed om dat te beseffen. Jezus is niet alleen jouw verlosser. Christen zijn dus niet alleen geloven in een God die ze af en toe vergeeft. Christen zijn betekent geloven dat Jezus Heer is over deze wereld. Dat is de oudste christelijke belijdenis. Jezus is Heer. Hij is meer dan de keizer. En zijn regering is een goede regering. Waar iets zichtbaar wordt van Jezus' regering en zijn heerschappij, daar ontstaat vrede en recht daar is bescherming voor de zwakken en ontferming voor de armen. Alle machten en krachten, zegt de Bijbel, zijn onder zijn voeten gelegd. En we hebben in de maand december, als je vaker in de venet komt, heb je dat meegemaakt. Zijn we een hele maand bezig geweest met geestelijke strijd. Er zijn tegenkrachten. En die tegenkrachten, die verbinden zich met allerlei krachten in onze samenleving. Mooie, goede dingen, die dan onderdrukkende krachten worden. Politiek, economie, kapitaal, ras, familie, religie, niet in de laatste plaats. En al die krachten onderdrukken ons op allerlei manieren. En de eerste grote uitdaging voor een christen is om te laten zien dat wanneer jij werkelijk leeft onder de heerschappij van Jezus, dat die krachten, als ze in jouw handen komen, anders gebruikt worden. Dat het niet langer onderdrukkende machten zijn, maar dat ze in jouw handen veranderen in dienende krachten. Dat betekent dat we als eerste, als het gaat over Christen zijn en samenleving. Dat het niet gaat om oppervlakkig over de vraag... Um, bid je voor het eten? Um, hoe vaak ga je naar de kerk? Uh, welke kleding draag je? Het gaat zelfs niet over de vraag... ...ben je betrouwbaar en eerlijk? Werk je hard? Het gaat in de allereerste plaats over de vraag... ...hoe ziet mijn werk? Hoe ziet mijn familie? Hoe ziet mijn buurt... Hoe ziet mijn omgeving eruit onder de heerschappij van Jezus? Welke machten vallen dan van hun troon en krijgen een hele andere rol? Dat is de eerste uitdaging die de Bijbel bij ons neerlegt als het gaat over nadenken over onze samenleving. Jezus regeert. En hoe kunnen wij die heerschappij van Jezus zichtbaar maken? Hoe ziet dat eruit? Tweede vooronderstelling. Um, en die gaat over de vraag, wat is een kerk? En Petrus geeft daar vanmorgen ons een heel direct antwoord op. Jullie zijn een heilige natie. Een volk van God. Een koninkrijk van priesters. Allemaal oud-testamentische taal. Petrus was een Jood. En daar volgt gelijk een om. Wij zijn Gods volk om zijn grote daden te verkondigen in deze wereld. Dat is waarvoor we er zijn. De kerk en Petrus gebruikt daarvoor de taal van het oude testament. En uh, het volk Israël was Gods volk, hij was afgezonderd van de wereld, waar allerlei wetten voor bedacht om een onderscheid te maken tussen dat volk en de wereld eromheen. Maar dat volk was niet geroepen om dan tot in de eeuwigheid een ander apart volk te zijn, maar het was geroepen om als volk iets te laten zien van hoe goed en hoe gaaf de wereld wordt als God regeert daar moest het zichtbaar worden. En de droom was dat alle volken van de wereld naar Jeruzalem zouden trekken, op hun knieën zouden vallen en zich overgeven aan die God. Dat is ook wat Jezus voortdurend oproept in zijn preken. Waar hij zijn volksgenoten mee confronteert. Jullie zijn geroepen om het zout van de aarde te zijn. Het hele idee is dat jullie een, een lamp voor de wereld zijn. Wat is daarvan geworden? Jullie zijn alleen maar bezig met arrogant neerkijken op de wereld om je heen. Maar dit is waarvoor je geroepen bent. En dat past Petrus toe op de christelijke gemeenschap, op de kerk. We zijn geroepen om midden in deze wereld een alternatieve manier van leven te laten zien. Wij zijn geroepen om te laten zien hoe al die krachten in de wereld om ons heen uitzien. In de handen van Jezus. Hoe ze van onderdrukkende krachten kunnen veranderen in dienende machten. Wij zijn geroepen om midden in deze wereld iets te laten zien van de tijd die komt. Om midden in deze wereld iets te laten zien van de tijd die komt. En tegelijk het middel te zijn in de handen van Jezus. Om de tijd die komt te verspreiden. Jezus roept mensen bij elkaar die hem volgen in een gemeenschap. Omdat hij mensen wil gebruiken voor de vernieuwing van deze wereld. Dat is waarvoor wij samen geroepen zijn. En dat is ook wat we als Veenaard in onze visie, in onze eigen woorden hebben opgeschreven. Wij willen een gemeenschap zijn die vol van Jezus de wereld Hey, we hebben al gezegd, het gaat er niet om wat in deze kerk binnenkomt. Het gaat erom wat er vanuit deze kerk uitgaat naar de wereld om ons heen. Het is ook goed om dat te laten bezinken. We kunnen hier met z'n allen bij elkaar zitten. Maar hoe mooi... En hoe waardevol het ook is om hier zo vanmorgen bij elkaar te zijn. Om te aanbidden, om te zingen, om te luisteren. Dit is uiteindelijk niet het enige wat kerk zijn is. Sterker nog, het is niet eens het belangrijkste wat kerk zijn is. Wat koopt Meidrechter voor dat wij hier vanmorgen zitten? Als er verder niks vanuit gaat. Ik heb, ik heb een... Uh, er was een paar jaar geleden een keer ergens een gesprek met een man. En, uh, ik ken hem totaal niet, kwam ergens tegen. We hadden we het over mijn werk en over kerk en over dat soort dingen. En toen zei die man, oh, zegt hij, ja, ik woon bij een kerk. En hij zegt, en dan zie ik zondag die mensen naar de kerk gaan. En hij zegt, dat oh, vind ik zo erg. En hij zegt, dan zie ik ze gaan. En ik zeg, vreselijk, en ik zeg, al die mensen moeten allemaal naar de kerk. Het enige wat die man kon zien, was een onderdrukkende kracht. Er ging niets positiefs vanuit, van die groep mensen die naar de kerk gaat. Het is goed om je dat te realiseren. Ja, ook wij, merk ik, meten ons succes heel vaak af hoe vol het hier is. Ja, als wij een paar zondag achter elkaar, de kerk heel vol zit, dan zeggen al mensen tegen mij, oh, gaat het goed, dan gaan we veel mensen, veel nieuwe gezichten, gaaf. Als het een paar zondagen leeg is, dan worden mensen een beetje bezorgd, is erg leeg de laatste tijd, mm -hmm. Maar wat zegt het nou echt over hoe goed het met ons gaat, hoe vol het hier is op zondagmorgen? Wat zegt het nou echt? Het gaat erom wat het effect is naar de wereld om ons heen. Dat is wat Petrus zegt, we zijn een heilig volk om de grote daden van God te laten zien. Dat is de tweede vooronderstelling. De derde vooronderstelling. Um, het hoort bij de basis van het christelijk geloof. Dat het christelijk geloof niet gebonden is aan één bepaalde cultuur, aan één bepaalde ras, aan één bepaalde achtergrond, aan één bepaalde taal, aan één bepaald land. Het christendom is niet westers en het is niet oosters. Maar het verbindt zich met elke willekeurige cultuur op deze aarde. Het hele idee van het evangelie is juist dat al die muren tussen mensen gaan omvallen. Wij zijn allemaal één in Jezus. Het evangelie vindt dus ook in iedere cultuur aanknopingspunten. Elke groep mensen, elke cultuur heeft mooie, goede, gave dingen... Waar het verhaal van Jezus bij aan kan sluiten. En tegelijkertijd is het evangelie ook in elke cultuur een tegenkracht. Wil het elke groep mensen, elke cultuur vernieuwen en genezen. Ik vind altijd een mooi voorbeeld, uh, uh, Nederland zelf. Als je nu naar Nederland kijkt, dan zijn heel veel mensen als je over het christelijke geloof plaatst, erg enthousiast over de boodschap van liefde en warmte en vergeving en dat je er mag zijn. Dat vinden we fijn. Maar het evangelie wordt ingewikkeld als het gaat over een God die rekenschap vraagt, als het gaat over een God die volledige overgave en commitment vraagt van jouw leven in al zijn facetten. Oeh. vinden we lastig. Toen het christelijk geloof voor het eerst hier op Nederlands grondgebied terechtkwam en onder de Gemanen verkondigd werd, toen waren de Gemanen heel enthousiast. Over alle verhalen over een God die rekenschap vraagt. En vooral over een God die loyaliteit vraagt. En, en, en die overgave vraagt. Dat past helemaal in hun cultuur. Maar dat softige zwam over liefde en vergeving en warmte. Daar konden Germanen helemaal niks mee. Zowel voor hen als voor ons is de uitdaging van het evangelie. Dat het op sommige punten in onze cultuur aanhaakt. ...en op andere momenten heel hard tegen de schenen schopt. En dat zorgt voor openheid en een kritische houding tegelijkertijd. Het betekent dat we ons niet hoeven laten leiden door angst. Welke groep mensen je ook binnenstapt, welke cultuur er ook is. Je kunt altijd dingen vinden waar je bij aan kan haken, mooie, goede dingen... Er is, er is niets in de wereld om voor terug te deinsen of bang voor te zijn. Er is altijd iets om aan te haken. En tegelijkertijd, Jezus schopt ook jou altijd ergens tegen je schenen. Ook jij leeft van genade alleen. Dus wanneer jij je verbindt aan Jezus, kan je nooit op geen enkele manier jouw ras, jouw achtergrond, jouw cultuur, wat er ook is van jou, verheffen... Boven wie dan ook? De vraag, ben je trots op Nederland? Vereist dus altijd een heel genuanceerd antwoord. Er zijn dingen om trots op te zijn en er zijn dingen om je diep voor te schamen. En tegelijkertijd, je kan ook nooit onverschillig zijn en zeggen, weet je, elke cultuur is goed, we moeten respect hebben voor iedereen, mensen in hun waarde laten. Want het evangelie is dus ook kritisch. Altijd. In elke cultuur zijn er dingen te genezen en dingen te vernieuwen. Ook in onze eigen cultuur. We hebben altijd iets te zeggen. We hebben alleen het recht om iets te zeggen. Als je bereid bent om daar te beginnen waar het evangelie jou tegen je schenen schot. Dat aan bijbelse vooronderstellingen. En dan... Het antwoord dat Petrus geeft vanmorgen over onze verhouding, de verhouding van christelijk geloof en de wereld om ons heen. En je zou kunnen zeggen dat die verhouding tussen religie en de samenleving op een aantal manieren scheef kan gaan. Je kan te dicht betrokken zijn, te veel opgaan in de samenleving. Je kan bijvoorbeeld zeggen, de Nederland is een christelijk land. De Nederlandse cultuur is een christelijke cultuur. Dus zoals wij het hier gewend zijn, dat is goed. Dus je kan gewoon onverschillig je schouders ophalen en denken, ik doe niet moeilijk, ik leef gewoon. Je kan ook opgaan in de samenleving door je vooral te richten op wat je zou kunnen noemen het christelijk cultuurgoed. Een mooi kerkgebouw. Uh, bepaalde normen en waarden die wij met elkaar hebben, christelijke feestdagen, uh, bidden voor het eten. En je kunt als het ware een, een, een buitenste schil van christen zijn overeind houden. In, in bepaalde kleding, in bepaalde gewoontes. Niet vloeken, bidden voor het eten, twee keer zondag naar de kerk gaan of in elk geval één keer. Maar ondertussen daarachter niet een manier van leven hebben die daadwerkelijk onderscheidend is. Dat achter wat wij hier vanmorgen doen geen gemeenschap staat die ook werkelijk een onderscheidend leven leidt. Dan heb je een prachtige buitenkant overeind, maar ondertussen in werkelijkheid, in de dingen waar het echt om gaat, ben je volledig opgegaan in de omringende cultuur. Hoe jij met je geld omgaat, hoe je met verantwoordelijkheden omgaat, hoe je je rol in de samenleving pakt, hoe je met relaties omgaat. Er is niet een werkelijk onderscheidende manier van leven. Geen keuze om... Uh, niet te gaan voor belangenbehartiging, zoals, zoals iedereen dat doet in de samenleving, maar om te dienen. Niet een keuze om, om niet te graaien als je de kans krijgt, maar te delen als de gelegenheid zich voordoet. Niet de keuze om, om niet berekenend in het leven te staan, maar gedreven te worden door liefde. Als er niet zo'n onderscheidende manier van leven achter dit gebeuren zit, is er geen onderscheid tussen ons en de cultuur om ons heen. En dat is heel veilig. Maar het heeft niets meer te maken met discipleschap en met het volgen van Jezus. En het zorgt ervoor dat we totaal geen impact hebben op de wereld om ons heen. Niet zijn waarvoor we geroepen zijn. Andersom kan je ook op allerlei manieren je als christelijke gemeenschap te veel afsluiten van de wereld om je heen. He, je kan uh, helemaal tegenover deze wereld komen te staan. Zeg, weet je, de wereld is, is zondig, is slecht. Nederland ook, gaat allemaal vreselijk achteruit. Het is toch wat tegenwoordig. En dan kan je jezelf terugtrekken. In je eigen christelijke wereld, met je eigen christelijke boeken, en je eigen christelijke muziek, en je eigen christelijke kennissen. Of je kan het gevecht aangaan, op een nette manier, met protesten of uh, via wetgeving tot in de meest extreme vormen, met kogels, zoals we in Parijs gezien hebben. Allemaal vormen van tegenover de samenleving staan. Of terugtrekken, of in gevecht gaan met de samenleving. Een manier zoeken om deze samenleving jouw wil op te leggen. Of dat via wetten is, of via kogels, of wat voor manier dan ook. Het is goed om je te realiseren dat het een vorm is waarin je helemaal los bent van de samenleving om je heen. En als je al iets bereikt, bereik je alleen iets aan de buitenkant. Je raakt niet meer het hart van mensen. Als we iets willen losmaken in deze samenleving. Iets van de kracht van het evangelie. Dat dat um, tranen in je, in je ogen kan brengen omdat Hij Jezus is. Zoals Jij niet kan zijn. En tegelijkertijd tranen van vreugde om de liefde die naar je toekomt. Dan zullen we deze samenleving moeten dienen. Dan zullen we ons aan deze samenleving moeten geven. Dan kunnen we ons niet van deze samenleving terugtrekken. Ons tegenover deze samenleving zetten. Een andere manier van um, omgaan of eigenlijk jezelf terugtrekken uit de wereld, is wat je zou kunnen noemen de, de bekeringsijver. Het zieltjeswinnen. He, de idee dat als je maar um, genoeg mensen de kerk intrekt, dat de wereld vanzelf mooier wordt. He, dus als we, als we maar eindeloos veel getuigen en verkondigen, en, en mensen het verhaal van Jezus stellen, en, en op, op sinaasappelkistjes gaan staan, en deze kerk stroomt vol, ja, dan komt het uiteindelijk met deze wereld ook wel goed als dat... Nog belangrijk is. En ergens klinkt dat mooi. Want je wil ook heel graag dat mensen dicht bij Jezus komen. Dat wil ik ook heel graag. Geweldig om getuigenissen te horen van mensen die Jezus echt gevonden hebben. Maar tegelijkertijd als, als dat je hoofddoel wordt. Dan trek je als het ware terug van deze samenleving. Je bent niet meer bezig met de nood in de samenleving. Je bent niet meer betrokken op wat er leeft in de samenleving. Je staat niet meer naast deze samenleving, je hebt het eigenlijk losgelaten. En het enige beste wat je eventueel kan bereiken is een hele volle kerk. Maar dat wordt niet meer een kerk waar echt iets van uitgaat. Wat Petrus zegt in het stukje wat Marian gelezen heeft is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat heel veel kerken doen. Petrus zegt, we moeten zorgen dat we van de buitenkant onzichtbaar worden. We moeten geen onderscheidende dingen doen, in, in, in, uh, tegenover de keizer gaan staan of in opstand komen, of op allerlei verschillende manieren. Hij zegt, we moeten ons voegen naar deze samenleving. In de dingen van kleding en taal en gehoorzaamheid en de wetten. We moeten ons voegen naar de wetten van onze samenleving. Maar, midden in die samenleving moeten wij leven als dienaren van God. Midden in die samenleving moeten wij een nieuwe mensheid vormen. Een volk van God dat een onderscheidende, een werkelijk onderscheidende manier van leven heeft. Een goed leven. Het is van de buitenkant onzichtbaar. Maar ondertussen, als mensen met ons werken en naast ons staan, moeten mensen voelen hoe goed en hoe gaaf het is als Jezus regeert. Mensen moeten het niet zien en hoe we eruit zien, maar merken en hoe we zijn. Dan kan je werkelijk in de samenleving staan. En tegelijk een volstrekt andere en onderscheidende manier van leven hebben. Dan kan je niet tegenover de samenleving staan. Niet verdwijnen in de samenleving. Maar naast deze samenleving staan. Als partners. Om samen te bouwen. Aan een mooie dorp. Een gaverige omgeving. Dat is waar Peters ons te oproept. Om deze samenleving te vernieuwen. Van binnenuit. Niet door grote revoluties. Niet door de keizer van zijn troon te stoten. Maar door te dienen. En lief te hebben. Door de beste buurman. De beste werkgever. Het trouwste familielid te zijn. En het trouwste kennis en vriend iemand zich kan voorstellen. En dat zo op allerlei plekjes, heel klein en kwetsbaar, iets gaat groeien van de tijd die komt. Dan, zegt Petrus, dan kan de samenleving iets proeven. Ergens geraakt worden door hoe goed en hoe gaaf het evangelie van Jezus is. En hoe komt Petrus daarbij? Door te kijken naar Jezus. We hebben een paar weken geleden kerst gevierd. En het hele idee van kerst is dat Jezus niet zeer hoog in de hemel bleef zitten. Zich terugtrekkend van deze wereld, omdat deze wereld te vies is om aan te pakken. Dat Jezus ook niet met een veroordelende vinger naar deze wereld ging zwaaien maar dat Jezus afdaalde, tussen ons in ging wonen, ons leven met ons deelde. Hij werd onderdeel van onze wereld en van onze samenleving. Hij liep hier vrijmoedig rond, zonder angst, ging over drempels heen die geen vroom mens over durfde te gaan, maar hij wel. Hij was helemaal onderdeel. Van onze wereld. En tegelijkertijd is er niemand geweest die zo'n onderscheidend leven heeft geleid als hij. Hij stormde geen leger. Stootte geen tronen omver. Maar hij vervolmaakte het idee dienstbaarheid tot het uiterste. Hij was het zout van deze aarde. En discipelschap gaat over het volgen van Jezus. Wel, dat is de weg die Hij wijst. Niet ergens je terugtrekken. Niet kritiekloos opgaan in de wereld om je heen. Maar jezelf geven in liefde en dienstbaarheid aan de wereld om je heen. Dat is de weg die Jezus gaat. Waarin Jezus ons voorgaat. Kerst is niet alleen iets wat wij met elkaar moeten vieren, met, met lichtjes en allemaal dat soort dingen. Kerst is iets wat we moeten zijn. In onze buurt. Op ons werk. In onze familie. In onze vriendenkring. In de sportclub waar we lid van zijn. Naar de wereld. En juist daardoor. Met een onderscheidende manier van leven. En dat zorgt er altijd voor dat je ook vreemdeling wordt. Als jij kiest om Jezus te volgen, op welk facet van je leven je dat ook doet, dan is dat een keuze om ook anders te zijn. Anders dan de wereld om je heen. Je kan niet discipel zijn en tegelijkertijd doorgaan met onbewust doorsnee, Nederlander zijn. Als jij Jezus gaat volgen, als jij werkelijk discipel wil zijn, maak dat jou ook altijd los, een beetje los van Nederlander zijn. Je wordt iemand met twee paspoorten. Het is goed om, om dat te voelen. Weet je, het zal de komende week in allerlei kranten en talkshows weer heel veel gaan over hoe wij omgaan met vreemdelingen. En Jezus roept ons niet alleen meer op, zoals de Bijbel dat op heel veel plekken ook doet, om goed te zijn voor vreemdelingen. Maar Jezus zegt, als jij, als wij samen werkelijk verschil willen maken in deze wereld, moeten wij zelf vreemdeling worden. Dat is de weg die hij wijst. En dat is altijd ook de weg van het kruis. Dat is de weg van een minderheid zijn. Let op dat wat de Bijbel zegt over kerk zijn... altijd uitgaat van het feit dat de kerk een minderheid is. We zijn het zout van de aarde. En zout in de soep is lekker. Goed zout in de soep zitten. Maar als jij straks thuis komt en er staat een pan zout... daar kan je niet zoveel mee. Weet je, wij zijn niet de soep. We zijn het zout. En ik ben heel blij dat jij er vanmorgen bent. Hier, bij ons. Om samen weer te groeien en te ontdekken en te aanbieden. En ik ben heel blij als de kijk groeit. Daar verlang ik naar. Maar laat het alsjeblieft groei zijn. Zodat we meer smaak gaan afgeven. Want dat is waar we voor geroepen zijn. Dat is zoals Jezus het zelf ons voorgaat. De kerk is niet geroepen om de wereld te veroveren. Maar om de wereld smaak te geven. En juist, juist als wij zwak worden, kan zijn grootheid, kan Gods grootheid zichtbaar worden. Weet je, heel veel mensen haken helemaal niet af op de boodschap van Jezus. Ze vinden het ook helemaal niet onmogelijk erg als, als Jezus je tegen de schenen schopt. Waar mensen op afhaken is op het instituut kerk. Op de onderdrukkende kracht van religie. Op die plekken waar de kerk sterk en groot is, waar wij zwak worden, krijgt Gods grootheid de kans om zichtbaar te worden. Waar wij weer zwak worden en klein en zout in plaats van soep, daar kan de wereld ook weer oog krijgen voor hoe goed en hoe gaaf het evangelie is. Dat is wat Jezus deed. Hij daalde af, werd onderdeel van deze wereld om ons te laten proeven hoe goed en hoe gaaf God is. Hoe zwakker wij zijn, hoe meer dat zichtbaar wordt. Wij zijn geroepen om een mosterdzaadje te zijn. Geen bulldozer. En dat daagt op allerlei manieren uit en is ook heel moeilijk. En gelukkig hebben we iemand die ons niet alleen voorgaat, maar die ons ook draagt. Op allerlei manieren identificeert Jezus zichzelf met het volk Israël. Ergens gaat hij van jullie zijn het zout van de aarde naar ik ben het zout van de aarde. En als hij aan het kruis hangt, dan draagt hij. Onze arrogantie en, en onze zwakheid en ons onvermogen om het zout van de wereld te zijn. Uitgestoten door de mensen, buiten de stad, als vreemdeling gekruisigd. Daar draagt hij al ons onvermogen. Maar juist daar bij hem kan jouw leven smaak krijgen. Hij is het zout. Voor jouw leven. En ga proeven. Hoeveel liefde er zit. In de beweging die Jezus maakt. Naar jou toe. Dat hij niet eindeloos op afstand bleef. Maar jouw wereld binnen wilde stappen. Daar zit geen arrogantie en veroordeling achter. Daar zit geen onverschilligheid achter. Maar dat is gedreven worden door pure liefde alleen. En als jij dat gaat proeven. Als jij gaat proeven hoe Jezus voor jou was. Wat jij niet voor hem kunt zijn. Dat raakt je. En als jij gaat proeven hoeveel liefde er ondanks dat naar jou toe komt. Dat kan zowel jouw angst als jouw hoog moet afbreken. Wij zijn misschien... Het zout en niet de soep. Maar Jezus leeft. En we hebben zo ongelooflijk veel hoop. Jezus kruis en Jezus opstanding. Maken, brengen ons dichter bij de mensen om ons heen. En maken ons meer betrokken op de wereld om ons heen. Maar niet vol kracht. Maar als zwakke mensen. En juist dan. Juist dan kan zijn grootheid zichtbaar worden. Een paar toepassingen, als je hier iets mee wil. Um. Probeer eens, dat is de eerste, een groep mensen te bedenken, en die is er vast, ook bij jou, Waar je echt helemaal niks meer hebt. En dat dat nog netjes gezegd is. Die groep mensen waarvan je denkt. Oh. En probeer dan eens heel actief. Daar een positief aanknopingspunt te vinden. En ik beloof je dat kan. Jezus kon het. Dus kan jij het ook. Probeer dat eens te doen. Als je dat probeert. Dan hoop ik. Dat het ooit een. ...een houding wordt waarin je mag leven. Dat als eerste. En dan, dan misschien over je, over je eigen werk... ...als, uh, als voorbeeld. Um, Christen zijn gaat dus niet alleen over... nou ...of je bidt voor je eten en, en of je hard werkt... ...maar over hoe jouw werk eruit ziet... ...als het onder Jezus' heerschappij valt. En, en stel je dan drie vragen... Um, wat omarm ik? Wat zijn de mooie, positieve dingen hier die ik mag omarmen? Wat wijs ik af? Daar is Petrus ook heel duidelijk. En er zijn dingen waar je je verder van moet houden. En als laatste, misschien wel het belangrijkste, wat vraagt er om vernieuwing? Welke krachten moeten er hier van hun troon vallen? Anders ingevuld worden. Nou, probeer eens zo naar jouw eigen werk te kijken. En dan um, um, voor je omgeving. Uh, wat heeft jouw omgeving waar dan ook? Wat, heb jij, wat heeft het het hardst nodig? Wat zou jij het liefst tegen al je buren willen zeggen, willen influisteren, willen inrammen? Wat heeft jouw omgeving nodig? En dan de vraag: hoe kan jij, op welk terrein van je leven moet jij vreemdeling worden? Om daar iets aan toe te voegen. Om daar iets voor te doen. Wat heeft mijn omgeving nodig? En hoe vraagt dat van mij om vreemdeling te worden? Om echt verschil te maken. En als laatste, heel belangrijk. Wij zeggen dat Jezus het regeert. Maar dat is alleen goed nieuws. Als Jezus een goede koning is. En dat is hij. Maar het is ook een uitdaging om dat steeds te blijven proeven. En daarvoor staat de Bijbel vol met liederen die de goedheid en de grootheid van God bezingen. We gaan ze straks ook zingen. Maar blijf ook voor jezelf vormen vinden. Of dat nou je muziek is, of in gebed, of door bijbelteksten te lezen, of met mensen te praten, of stilte te zoeken. Maar blijf momenten zoeken dat je proeft de goedheid van de Heer. Tot zover. Laten we bidden. Grote en goede God, Vader in de hemel, we aanbidden u. U bent een goede God. Heer, u regeert deze wereld. En uw heerschappij is er een van vrede en recht en liefde. Heer, geef dat we zo de kracht krijgen om u te volgen. Zo op u mogen gaan lijken, vul ons zo met uw geest... Dat we net als u onderdeel mogen worden van deze wereld om ons heen. En tegelijkertijd anders en onderscheidend mogen leven. Heer, dat kan alleen als u ons vult met uw geest. Als u het nieuwe leven in ons uitstort. En daar bidden we om. In de naam van Jezus. Amen. We gaan samen zingen. Laten we gaan staan.